...in vier sets. De wedstrijd werd twee keer langdurig onderbroken vanwege de regen. Timo de Bakker neemt het in de derde ronde op... ...tegen de als achtste geplaatste Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Het weer. De buien trekken weg. Morgen schijnt geregeld de zon. In de middag nemen de buien weer toe. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 VVD-leider Rutte heeft nog eens de verzekering gegeven dat er niets zal veranderen aan de hypotheekrenteaftrek als de VVD regeert. Maar in een debat met andere lijsttrekkers weigerde hij het weer een breekpunt te noemen. De bijeenkomst in Theater Carré, die is georganiseerd door RTL, BNR, het Financiële Dagblad en Elsevier, staat in het teken van de economie. Het is het derde grote debat tussen de politieke leiders in de aanloop naar de verkiezingen. In het debat zei CDA-leider Balkenende dat ook in de plannen van de PvdA... de patiënt extra zal moeten betalen voor gezondheidszorg. PvdA-leider Cohen hekelde op zijn beurt de plannen van het CDA... voor verdere marktwerking in de ziekenhuizen. Bij een bomaanslag in het zuiden van Rusland zijn zeker vijf doden gevallen, meer dan veertig mensen raakten gewond. De bom ontplofte in de stad Stavropol in het noorden van de Caucasus. Het gebied is een jaren toneel van terreuraanslagen. Onafhankelijkheidsstrijders laten er geregeld bommen ontploffen, onder meer in het naburige Tsjetsjenië. De aanslag van vandaag was gericht tegen een Tsjetsjeense dansgroep. Een kwartier voor de voorstelling zou beginnen ontplofte een bom voor het theater. De slachtoffers zijn mensen die in de rij voor het loket stonden. De kwaliteit van kinderzitjes voor in de auto is in de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Van de twaalf verkrijgbare zitjes scoren er tien goed en twee redelijk. Uit testen van de AWB en Europese zusterorganisaties blijkt dat vooral de bescherming bij botsingen van voren en van opzij is verbeterd. Ook zijn de zitjes makkelijker in het gebruik. Het Nederlands elftal heeft de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK in Zuid-Afrika gewonnen. Oranje versloeg in Vrijburg Mexico met 2-1. Van Persie maakte in de eerste helft beide Nederlandse doelpunten. Het weer? De laatste buien trekken weg. Morgen schijnt geregeld de zon. In de middag neemt de buienkans weer toe. Het wordt 15 tot 17 graden.